1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. PVV Limburg zet statenlid uit de fractie. F-16 ingezet bij achtervolging van autodief. En rechter in Oslo beslist over nieuw psychiatrisch onderzoek. Breivik. Het is droog, af en toe is de zon te zien. Het wordt 6 graden vandaag in het oosten en 8 in het westen. Morgen is er veel bewolking, maar er is ook af en toe zon. En het wordt 6 graden, dus het is net iets frisser dan vandaag. En de dagen daarna ook vrij fris. Middagtemperaturen rond 4 graden en in de nachten lichte vorst. Eerst naar Limburg. De PVV-statenfractie in Limburg heeft Cor Bosman uit de fractie gezet. Naar aanleiding van een vrijdag uitgelekte mail Bosman zou in die mail-collega-statenlid Seltjuk Öztürk van de PVDA een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken hebben genoemd. Fractievoorzitter in de Staten is Laurence Stassen. Ik heb u straks al uitgelegd dat de heer Bosman... dat vorig jaar op persoonlijke titel heeft gedaan. Hij heeft daar zijn excuses voor aangeboden. Dat was toen voor de mensen was dat afdoende. We betreuren zeer de ontstaande commotie. We betreuren ook de uitlatingen van de heer Bosman. We zijn er tegen van bewust dat het enkele persoon heeft gegrieft. En daarom hebben we vandaag besloten om afscheid van hem te nemen. Maar waarom nu pas? Want in januari heeft u al gewaarschuwd voor, voor de, deze gevolgen. Ja, maar de situatie is nu eenmaal zo dat uh, de, de, de houding van de, de heer Bosman... Uh, ja, is, is uh, hoe moet ik dat zeggen... Uh, uh, we hebben besloten afscheid van hem te nemen. Ja, maar... Dat is dus onder druk van de pers? Nee, het is niet onder druk van de pers. Wij hebben als fractie het besluit genomen om afscheid te nemen van de heer Bosman. Maar u zegt ik moet, moet geen uitleg geven, maar u moet ook uitleg geven waar u uitleg moet geven. Ik heb uitleg aan mijn kiezers gegeven. We betreuren de ontstaande commotie. Uh, wij bieden daar als PVV-fractie Limburg ook onze excuses voor aan voor de gedane uitlatingen. En uh, de situatie van de heer Bosman maar, is niet houdbaar. Maar u dus u geeft de... geen uitleg over waarom nu? Dat is de vraag. Ik heb gezegd wat ik heb gezegd en daar zult u het mee moeten doen. Fijne dag, heren. Dat was Laurens Stassen van de PVV-Statenfractie in Limburg, en dat was een bijdrage van Jeroen Wollers. Het kleinste ziekenhuis van Nederland dat wordt waarschijnlijk nog kleiner. De inspectie heeft gezegd dat er bij de Sionberg in Dokkum te weinig specifieke behandelingen worden verricht om goede zorg te kunnen verlenen, maar de Friezen zijn het daar niet mee eens en daarom wordt er vandaag actie gevoerd bij uh, bezoek uit Den Haag. Mark Hamer doet verslag. Voor de een heeft zich een ereha gevormd. Zo'n 200 mensen staan rond een rode loper. En al die mensen willen dat het ziekenhuis hier blijft. Ik vind het schandalig waar men in de Haag over denkt... om zo'n ziekenhuis hier weg te halen. Want u moet weten... Er is zoveel goeds hier gebeurd. Dat heb ik zelf aan de lijve ondervonden. Nu twee keer dat die mensen hier mijn leven gered hebben. Dit is een goed ziekenhuis. De zorg is prima hier. En het mag niet weg hier. Meneer, het mag beslist niet weg. We blijven weg. Zijn inwoners ervaren dit als ons ziekenhuis. En het is vanuit het verleden opgebouwd met dubbeltjes en kwartjes vanuit de bevolking zelf. Wethouder Sico Boersma is vandaag gastheer voor een delegatie uit Den Haag. De bedoeling van vandaag is, en daarom hebben we dit werkbezoek ook georganiseerd als gemeente, dat ook mensen uit Den Haag en ook uit Friesland eens binnenkijken bij de Sionsberg van wat voor type zorg hier wordt geleverd. Want je kunt wel vanaf een bureau praten, maar het is veel beter om eens een keer in de praktijk te zien van wat gebeurt hier. En hier gebeuren hele goede dingen, wordt hele goede zorg verleend. En dat willen we graag vandaag laten zien aan mensen die hier niet alle dagen komen. Nou zegt de inspectie, ja, hier, er wordt hier gewoon te weinig gedaan. Het is te kleinschalig, de zorg kan niet goed genoeg zijn. De patiëntenvereniging zegt hetzelfde eigenlijk. Ja, Daar moet je toch een beetje ook naar luisteren. Wij weten dat het het kleinste ziekenhuis is van Nederland... maar we weten ook dat de aandacht voor de patiënt hier ontzettend hoog is. En de waardering voor het ziekenhuis, u ziet het hier ook voor u, is gigantisch. En nu gaat het erom van hoe kunnen wij die brug slaan... dat wij toch aan de kwaliteitseisen voldoen. En dat moet in samenwerking met andere ziekenhuizen... om toch dit ziekenhuis overeind te kunnen houden. Ja, U zegt wel, er zal misschien wel wat af moeten... maar uiteindelijk, het ziekenhuis willen we overeind houden. Als je kijkt naar de behoeften van de omgeving, want daar gaat het om... dan is er een vorm van acute zorg... En geboortezorg en ouderenzorg, dat zijn eigenlijk voor ons de drie hoofdpunten waarvan wij vinden... die moeten hier eh, regionaal, op, in de plattelandsregio, in Dokkum worden aangeboden. En daarvoor vandaag actie. En daarvoor vandaag deze actie. De Sionsberg in de toekomst open te houden. Dank u wel. Boze mensen uit Dokkum in een bijdrage van Mark Hamer.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 Een bijzondere politieachtervolging gisteren in Noord-Brabant. De politie gebruikte namelijk ah, twee F-16's. Erik Paschier van de politie Brabant Noord vertelt hoe de politie eraan kwam. Puur toeval. Uh, de achtervoren vond plaats hier in de omgeving van een, van een luchtmachtbasis in Volkel. Daar uh, zaten collega's van mij achter een auto aan met gestolen kentekenplaten die zich nogal opvallend gedroeg. Achtervoren met hoge snelheden. Uiteindelijk reed die auto zich vast uh, op, een, uh, op een doodlopend uh, weggedeelte... in het, uh, beetje in het buitengebied... In de omgeving van die luchtmachtbasis. We hadden direct bijstand van, van de, de beveiliging van die basis en ook van de Marge uh, Twee verdachten hadden snel aangehouden. De derde die, die, die, die was er nog steeds vandoor gegaan. En die F16? Die steeg daar toevallig op. nog zelfs. Die steeg daar toevallig op, op dat moment op.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 Door de recordprijs in Nederland voor benzine... is het prijsverschil met omringende landen nu fors. In België betaalt de klant 10 cent per liter minder. In Duitsland 19 cent. En in Luxemburg zelfs 41 cent. Sinds vandaag is de adviesprijs voor een liter benzine in Nederland 1,75 euro. Diesel en LPG staan nog niet op recordhoogte... maar die zitten er wel tegenaan. En de oorzaken zijn onder meer de gespannen relatie... tussen Iran en het Westen en de burgeroorlog in Syrië. Dat drijft allemaal de prijs van ruwe olie op. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De NS heeft 14 sprinters verlengd om reizigers meer zitplaatsen te bieden. De langere treinen zijn met onmiddellijke ingang gaan rijden. Die maatregel van de NS volgt op klachten van reizigers... dat die sprinters vaak zo overvol zijn. Volgens de FNV Spoor moeten er afspraken worden gemaakt... over wat nou een overvolle trein is. Geen richtlijn voor. Feitelijk is het zo dat als de treindeuren maar dicht kunnen en dat iedereen veilig binnen is, dat geeft heel veel onduidelijkheid bij de conducteurs en de machinisten. Die verlengde NS-printers worden in de Randstad ingezet. In de Thaise hoofdstad Bangkok is een Libanees opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. En zou lid zijn van Hezbollah, een radicale moslimgroep in Libanon. De Thaise autoriteiten waren op zijn spoor gezet door de Israëlische ambassade. Die had gewaarschuwd dat een groep Libanese terroristen in Bangkok een aanslag voorbereidde. En het was al voor de jaarwisseling. Vandaag waarschuwde de Amerikaanse ambassade toeristen in Bangkok voor een aanslag in een van de toeristische wijken. Dan naar Noorwegen, want een rechtbank in Oslo heeft zojuist bekendgemaakt... dat er een nieuw psychiatrisch onderzoek komt naar Anders Breivik. Hij schoot afgelopen zomer 77 mensen dood in Oslo en op het eiland Utøya. Rolien Kreton, correspondent in Scandinavië. Rolien, er was al een onderzoek gedaan. Wat houdt dit nieuwe onderzoek dan in? Nou, het is vooral bepalend uh, voor de straf die Bruyvick opgelegd kan krijgen. Uh, eerder waren er dus die twee psychiaters die Bruyvick volledig ontoerekeningsvatbaar verklaarden. Die zeiden dat hij uh, psychotisch was en aan paranoïde schizofrenie leidt. Uh, en dat hij daardoor daarom uh, TBS moet krijgen. Nu komt er dus een nieuw onderzoek uh, en bestaat de kans dat hij toch toerekeningsvatbaar wordt verklaard. Dat betekent dat de kans bestaat dat hij geen TBS maar gevangenisstraf krijgt. Waarom wordt er nu vanuit gegaan dat de uitkomst wel eens anders zou kunnen zijn? Gaan ze het anders doen? Nou kijk, het is vooral omdat... Uh, na dat eerste psychiatrische rapport... is er hele grote verdeeldheid ontstaan onder deskundigen. Dus er is grote oneenigheid over de vraag... Uh, in hoeverre Bruyvick ontrekeningsvatbaar uh, is... en in hoeverre hij een hersenziekte heeft. Kijk, er zijn mensen die zeggen... het is een teken van beschaving om tot die conclusie te komen... zelfs bij zo'n gruwelijke daad. Uh, maar er is bijvoorbeeld ook een psychiater in de gevangenis... waar Bruyvick nu uh, zit, die zegt... Ja, Bruifik is helemaal niet schizofreen en hij heeft geen medicijnen nodig. Dus daar is veel oneenigheid over. Ja, en dit zou een soort second opinion, zo kan je het uh, opvatten. Hè? Hebben de slachtoffers al gereageerd en de nabestaanden? Ja, die zullen hier uh, blij mee zijn. Die zijn veel gekeerd tegen een TBS-straf. Uh, omdat TBS, ja, dat betekent behandeling toch met het doel om hem te genezen. En als dat gebeurt, als hij genezen wordt verklaard... kan hij worden vrijgelaten. In de praktijk uh, zal dat niet gebeuren. Omdat uh, de kans is groot dat als hij tbs krijgt... dat hij dan ook zijn hele leven vastzit. Maar ja, voor slachtoffers en nabestaanden... is het moeilijk om met de gedachte te leven... Uh, dat, hij, uh, dat er een mogelijkheid is dat hij ooit weer vrijkomt. Wanneer is het duidelijk wat de uitkomst is... van dat nieuwe onderzoek naar Breivik? Nou, dat zal toch weer even duren, omdat... Uh, uh, deze keuze voor twee psychiaters die de rechtbank nu heeft gedaan... die kan weer worden aangevochten. Dat moet dan binnen twee weken duren. Maar het zal toch weer even duren voordat er een nieuwe conclusie komt. Ik dank je wel, Rolien Kretom.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 Het is bijzonder dat de Amerikaanse regering zich rechtstreeks tot de Iraanse leider richt. Officieel bestaan er geen contacten tussen die twee landen. Het afgelopen weekend dreigde de hoogste Amerikaanse militair al met represailles... als Iran de straat van Hormuz zou afsluiten. Dat nauwe stuk tussen de Persische Golf en de Indische Oceaan... is van heel groot belang voor internationale olietransporten. De gemeente Weert looft 5000 euro uit voor de gouden tip. Die leidt tot de aanhouding van de dader of daders van autobranden. Afgelopen drie jaar gingen er tientallen wagens in vlammen op in Weert. En tot nu toe is de politie er nog niet in geslaagd om die zaken op te lossen. Apple heeft de verkoop van de nieuwe iPhone 4S in China voorlopig opgeschort... nadat er bij een winkel in Peking relletjes waren ontstaan. Woedende Chinezen bekogelden de winkel met eieren... omdat de verkoop van die nieuwe telefoon niet op het aangekondigde tijdstip begon. Veel mensen hadden al een hele nacht in de vrieskou doorgebracht... tot de winkel zou opengaan. Toen ontstonden er opstootjes tussen klanten en beveiligingspersoneel... en Apple besloot na de onrust om de verkoop van de 4S... in de officiële Apple-winkels in China voorlopig op te schorten. Het is 12 over 1 we gaan naar de ANWB. Naar Jolanda van der Velden. Goedemiddag Jan, in Zeeland, Zuid-Holland. Op de grens is de N59, Sirik C. In beide richtingen dicht tussen Oude Tongen en Den Bommel. Heeft te maken met een ernstige aanrijding. U kunt daar het beste omrijden via de N498. Dankjewel. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Het Limburgse Statenlid Cor Bosman is door de PVV uit de fractie gezet... vanwege een uitgelekte e-mail. Daarin maakte Bosman een PVDA-collega uit voor... een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. Noorse rechtbank gelast nieuw psychiatrisch onderzoek Breivik... en twee F-16's van de vliegbasis Volkol... hebben de Brabantse politie gisteravond geholpen... bij de achtervolging van een verdachte.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag normaal. Worden vrouwelijke topsporters er beter van als ze met de mannen mee gaan doen? Het laatste deel van het radiodagboek van Lisbeth List. Als jong meisje had ze al de wens om beroemd te worden. Maar ze wist helemaal niet dat ze goed kon zingen. Doordat haar moeder haar naar zangles stuurde is ze uiteindelijk in de muziek beland. Ik deed alles wat mijn moeder zei. Dus uh, ik ben daar naartoe gegaan en mijn lerares heeft me toegestuurd naar, naar uh, audities van radio en televisie. En, ja, en langzamerhand uh, kwam het in me op dat ik best zangeres wilde worden. Dan Na half twee is de standpunt.nl. De stelling dan, Nederland moet meer agenten opleiden in Kunduz. De fractievoorzitters van de Tweede Kamer die hebben met eigen ogen gezien... hoe het staat met de politietrainingsmissie daar in Afghanistan. Vannacht kwamen ze terug, vier dagen daar geweest. De vraag is nu of deze missie moet worden uitgebreid. Dat is een wens van onder meer de NAVO. Er zijn ook twijfels. Zo is de grenspolitie in het noorden van Afghanistan militair georganiseerd. En deze missie moest toch uiteindelijk civiel blijven, hadden we afgesproken.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 Onlangs werd bekend dat de ploegleider van de vrouwenploeg bij Rabobank... het gaat over wielrennen, Jeroen Blijlevens... de mogelijkheid onderzoekt om wielrenster Marianne Vos... mee te laten rijden in het mannenpeloton. In sommige andere sporten gebeurt dat al wel in echte competities... maar in ieder geval op trainingsniveau. Luns vraagt zich af, wat hebben vrouwelijke topsporters eraan... om mee te trainen met mannelijke collega's? Ik praat erover met Floor Hettinga... universitair docent trainingsfysiologie en biomechanica... bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen... aan de Rijksuniversiteit in Groningen... Goedemiddag. Goedemiddag. En zo meteen praten we ook even met de tafeltennister Brit Britt Eerland. Britt, goedemiddag. Oh, die is net weg, begrijp ik. Dat is jammer, dat is vervelend. Dat is, uh, maar die gaan we opnieuw opsporen en die hangt dan zo meteen aan de telefoon. Ik begin met u, mevrouw Hettinga. Prima. Um, ja, dat hoor je toch niet heel veel, hè, dat vrouwen met de mannen meedoen. Nee, zeker niet in uh, wedstrijdverband. Uh, bij het schaatsen bijvoorbeeld in de training zie je wel dat uh, ploegen samen trainen. Uh, maar meestal zijn er dan in ieder geval een paar vrouwen uh, per ploeg. We hebben het bij het schaatsen volgens mij wel gezien, hè, met name in trainingssituaties. Ja, dat klopt. Uh, ik herinner me Greta Smit bijvoorbeeld, die echt de lange afstanden moest rijden en uh, ja, die, die ging dan trainen tegen de mannen. Ja, ja dat klopt inderdaad. Uh, en ik denk ook zeker dat als je um, uh, zo goed bent, dat je uh, bij je eigen niveau niet goed aansluiting kan vinden... Uh, dat je dan uh, de uitdaging moet zoeken in, in andere trainingsvormen, die je wel uh, dat bieden wat je nodig hebt... Uh, maar het meetrainen met mannen introduceert ook wel uh, eigenlijk een risico. En dat is het risico op overbelasting. Ja, want, want je, wilt je wilt je toch uh, uh, nou ja, optrekken aan die mannen... Die, die, die gewoon fysiek denk ik toch iets uh, sterker zijn over het algemeen. Precies. Uh, en je kan je dus ook overtrainen. Ja, zeker. Uh, als je kijkt naar duurvermogen, wat voor het fietsen heel belang belangrijk is... Uh, dan uh, kun je ervan uitgaan dat gemiddeld het verschil tussen mannen en vrouwen... Uh, ongeveer, uh, je mannen zijn ongeveer 20% uh, beter. Zij kunnen beter uh, zuurstof omzetten in energie. En uh, bij jongens en meisjes onder de 12 is dat verschil er nog niet. Maar dan gaat de hormoonhuishouding wat uh, veranderen. En vanaf je 12e krijg je dus dat verschil. Ja, maar het is dus kiezen. Want ik bedoel, iemand kan zo goed zijn, in dit geval een vrouw zo goed zijn. dat ze uh, binnen, de, binnen de vrouwensport eigenlijk nog nauwelijks weerstand uh, krijgt. Uh, en daar niet beter van wordt. En dan kies je ervoor om toch maar dan die uitdaging met die mannen aan te gaan. Ja, want uh, bij training is het heel belangrijk dat het niet saai wordt. Dat kun je ook vergelijken met uh, een baan in het dagelijks leven. Of, uh, je wil niet dat het saai wordt. Nou, Dat geldt voor training precies hetzelfde. En je moet uh, genoeg gevarieerde trainingsprikkels kunnen krijgen... Uh, en dat kan, je, uh, dat kan je dus doen uh, maar, ja. als vrouw door met mannen uh, mee te trainen. De mannen hebben die mogelijkheid uh, niet om een stapje hoger te gaan... als je de beste man bent. Um, maar ja, wat ik net al zei, dat introduceert dus voor de coach ook een belangrijke taak... om goed in de gaten te houden of het niveau niet te hoog is. Want uh, die, die 20% halen ze sowieso nooit in natuurlijk. Die 20% halen ze niet in. Er zijn wel uh, wat voordeeltjes die vrouwen nog hebben... Uh, bijvoorbeeld over het algemeen zijn ze wat kleiner. Dat betekent dat ze minder luchtweerstand hoeven te overwinnen. Dus daar hebben ze een voordeeltje. Uh, en het blijkt ook bijvoorbeeld bij uh, marathonlopers... Uh, dat vrouwen iets beter zijn in het verdelen van hun energie over de race. Dat moet hmm. namelijk gelijkmatig. En vrouwen doen dat over het algemeen iets beter. En is het zo dat mannen daar weer wat van kunnen leren misschien? Uh, daar zouden ze wel wat, uh, wat van kunnen leren. Maar die verschillen zijn dus veel kleiner dan uh, dat verschil van 20% ja. uh, aan duurvermogen. nou, nou is natuurlijk de aanleiding is, is uh, die kwestie Marianne Vos, hè, waar, waarom we erover praten. Uh, maar ik denk dat als je zeg maar, uh, amateur wielrenner bent, dat je dan nog heel hard in de, in de beugels moet om Vos bij te houden. Dat denk ik uh, ook. Als man zijn ook bedoel ik. Hè? Dat denk ik zeker ook. Ja. Ja, dus het gaat echt om, laten we zeggen, topsport, uh, vergelijkbaar haar niveau met, maar dan bij de mannen. Ja, Na, ja, daar, inderdaad. Zal zij, daar zal zij het niet van winnen. Nee, van de beste mannen zal zij het niet winnen. Nee. Is dit ook typisch iets voor ambitieuze vrouwen om dit te doen? Uh, ik denk, uh, nou, ik, ik weet niet of het per se ambitieus hoeft te zijn... maar je wil, uh, wat ik net al zei, geen saaie trainingen. Je wil uitdaging in, in wat je doet. En aan de andere kant, als zij met de beste mannen meetraint... zal ze niet winnen. Dus uh, ja, is dat nou ambitieus? Je zoekt uitdaging, je zoekt um, verschillende... Uh, trainingsvormen. Maar ja, Maar want dat moet inderdaad niet de uitgangspunt zijn... dat je denkt, van, nou ik ga toch in een paar trainingen eens een keer een man verslaan. Want dan raak je ook alleen maar gefrustreerd, natuurlijk. Nee, nou, een, een keertje is, is wel leuk. Maar als je dat continu doet en je wint nooit... Uh, dat is natuurlijk ook niet leuk. Nee. Als gezegd aan de telefoon- en tafeltennisser uh, Britt Eerland. Britt, goedemiddag. Goedemiddag. En ervaringsdeskundige, want jij doet eigenlijk niet anders dan trainen met mannen, hè? Ja, klopt. Ik ben ook uh, ja, opgegroeid zeg maar, met de tafeltenniswereld. Uh, en jij speelt ook al in de mannencompetitie? Ja, dat ook. Uh, dat betekent dat je gewoon hartstikke goed bent. Um, ja, voor, voor Nederlandse vrouwen ben ik daarin wel goed, ja. ja. Uh, ik herinner me van Bettine Friesenkoop vroeger dat hij dat ook al deed, hè? Ja, dat klopt. Is dat ook je grote voorbeeld wat dat betreft? Um, nee, eigenlijk niet, want echt persoonlijk ken ik haar niet. En mijn tennis ken ik haar eigenlijk ook niet. Dus... Ik kan het ook niet echt bepaald vergelijken. En die tijd is ook heel anders dan deze tijd van tafeltennis. Ja. Dus eigenlijk is het niet echt vergelijkbaar. Trainingsmethoden zijn ook anders, neem ik aan. Um... Ja, en dat verschilt ook weer per persoon. Ja. Maar goed, zij heeft het wel in gang gezet om dat, om dat laten we zeggen, mogelijk te maken. Ja, gelukkig wel. Ja. Vond je dat raar? Toen je dat, toen dat, kwam je daar zelf mee of werd dat vanuit, het, vanuit de trainers gezegd? Van jongens bij de mannen meedoen? Um, nou ja Ik ben sowieso, heb ik al van jongens samen met de jongens mannen meegetraind. En ik heb altijd vrouwencompetitie gespeeld, maar op een gegeven moment bij de jeugd ook al bij de mannen. En toen ben ik bij de vrouwen al eerder divisie gaan spelen om twaalfde. Uh, en dus was ik dat al gewoon zo snel voorbij, toen we gewoon ook al bij de mannen erbij deden. Ja. En we wel een aantal regels natuurlijk, omdat ik dan een vrouw ben, maar uiteindelijk heb ik het wel kunnen bereiken. Ja, en, en ben je er beter van geworden? Ja, ik vind het wel. En wat is dat dan met name? Nou, zeg maar, het is natuurlijk wel een ander spelsysteem. Dus je moet het ook aanpassen om tegen hun te kunnen spelen, maar ook tegen de vrouwen. Zo, dus zo krijg je meer mogelijkheden. En um, ja, op een gegeven moment heb je ook nog ja, tegenstand nodig, ook in trainingen. Ja. Maar als je die niet bij de vrouwen kan vinden, dan ga je dat tegen de mannen proberen te zoeken. En zo leer je ook nog verder. En is de sfeer ook anders tijdens een training met mannen dan, uh, dan met vrouwen? Ja, dat zeker. In ieder geval, dat merk ik zelf vooral. Maar ik vind het op zich niet erg die sfeer. Het gaat op een gegeven moment wel om taaltennis, maar, zeg maar als je wedstrijdjes gaat spelen, dan gaat het toch iets makkelijker tegen mannen dan tegen vrouwen. Ja, en wat en, en, omschrijft die sfeer dan eens. Wat is er dan zo anders aan? Nou, zeg maar, um, ja, onderling bij die vrouwen... Dan Zit je toch meer zo van ja, ik wil winnen en zulke dingen. En in het begin zeg maar, waren die mannen veel beter dan mij. Dus ik denk oh, tegen mij spelen komt dat goed. Dus ik ga gewoon lekker spelen. Dus dan heb je wat meer luchterige gezeur. Op een gegeven moment kan ik dan ook wel mijn potjes winnen. En dan wordt dat op een gegeven moment ook leuk. Want ja, ah, ik heb lekker voor je gewonnen. Dus dat is wel gisteren ook wel een lekker gevoel. Ja, hebben ze ook wel eens uh, gewoon laten winnen. Dachten van nou ja, we hebben nu tien keer gewonnen. Laten we haar die elfde keer winnen. Dan is ze weer even rustig. Uh, ik denk vroeger wel, ja. Maar <lacht> <lacht> nu niet meer hoop ik. Nu, nu is het omgekeerd. Nu laat jij ze af en toe winnen. Ja, ik hoop het. Ja. Um, is dit nou... Jij, jij doet dit nu al heel lang. Je zegt al vanaf je elfde, twaalfde misschien. Is dit een, een advies voor, voor meer vrouwen? En ook in andere takken van sport misschien. Hebben jullie het daar wel eens over als je elkaar tegenkomt per ongeluk? Um, ja. En iedereen kijkt me ook altijd heel erg graag aan. Als ik zeg dat bij de mannen speel en competitie speel. Maar ja, als je op een gegeven moment niet meer verder kan bij de vrouwen... en je wilt toch beter worden. Want het. Dat volgens mij gewoon een goede optie om beter te kunnen worden. Ja. Je moet natuurlijk wel voor jezelf uitkijken wat er eerder wordt gezegd. En ook natuurlijk, vooral met tafel is dus ook niet te veel als een man gaan spelen. Want ik moet nog wel een goed balans hebben om ook tegen vrouwen nog te kunnen spelen. Ja. Dus ja, dat eigenlijk. Dus jij snapt eigenlijk heel goed dat Marianne Vos dit uh, op, de, op de fiets ook zou willen. Zoals jij dat nu doet. Ja, ik snap dat wel. Ja. Wanneer is je volgende toernooi? Uh, ik ga maandag weg naar Hongarije. Kijk aan. Nou, ja. Uh, heel veel succes daar. En dat is dus voor de Goede Orde een seniorenwedstrijd. En dan speel je dus mee in een mannencompetitie. Uh, nee, dit is wel gewoon de oh, dames. Is... Interna ja, internationaal kan alleen maar bij de dames. Uh, Gelukkig lopen. in Nederland kan het wel bij de heren. Maar het is wel dames. Oké, okay, dan moet je tegen al die lastige Chinezen en zo. <laughs> ja, ja, die doen ook mee. Ja. Succes, euh, Britt. Leuk dat je even aan de telefoon kwam. Ja, ik ga ik nog wel. even snel terug naar uh, de deskundige in dit geval: dat is Floor Hertiga van uh, de Rijksuniversiteit Groningen, uh, Center voor Bewegingswetenschappen. Enthousiast verhaal van haar. Uh, dus aanrader eigenlijk voor alle vrouwen die uh, verder willen, misschien. Um, ja, het, was uh, het is zeker uh, uh, een enthousiast verhaal. Ik uh, denk wel dat we de sporten een beetje uit elkaar moeten trekken. Uh, want uh, het fietsen. Dat uh, is toch echt gebaseerd op um, duurvermogen. Ja. En daar geldt dat uh, verschil van 20% waar, waar ik het er straks over had. Uh, bij tafeltennis is duurvermogen eigenlijk niet uh, de belangrijkste factor. Uh, maar er komt techniek en uh, noem het maar op. Spelstijl uh, en zo, ja. Ja, wat zij ook aangaf, dat ze dat uh, goed kon leren. Um, dus daar um, uh, geldt dat risico op overbelasting bijvoorbeeld niet zo ja. erg. Maar dat is bij duursport inderdaad, zoals nou ja, schaatsen is daar natuurlijk ook een voorbeeld van, het, ja. het lopen op zich natuurlijk, ja. atletiek, uh, daarvoor geldt dit allemaal wel en dan moet je dat eens dus goed in de gaten houden. Moet je zeker goed in de gaten houden en uh, bijvoorbeeld in het fietsen zijn daar ook wel uh, mogelijkheden voor, met uh, SRM systemen bijvoorbeeld, daarmee kan je het vermogen meten tijdens het fietsen, uh, met uh, veel sporters trainen met hartslagmeters. Daarmee kun je de, je relatieve belasting... dus hoe zwaar iets voor jou zelf is, um, in de gaten houden. Uh, en zo kun je ook kijken wat het van haar zou vragen... als zij werkelijk met die mannen uh, meerijdt. Ja, uh, ja. Hoeveel vermogen kost dat bijvoorbeeld? Nou, uh, hartelijk dank voor dit inkijkje uh, wat dat betreft op, op, op dit gebied. Uh, hartelijk dank voor de uitleg um, um, over... We spraken dus over het onderwerp van de, de vrouwen die meetrainen met de mannen. Floor Hettinga was dat. Uh, en uh, en Brit-Eerland hebben we ook gehoord, de tafeltennis natuurlijk. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het radio dagboek. Deze week met... Lisbeth List. Deze week heb ik try-outs van mijn show Lisbeth 70 jaar. En vanavond is de laatste try-out, morgen de première. En om te zorgen dat alle voorstellingen uitverkocht raken... doet Lisbeth List veel mediaoptredens. Voor een groot interview in NRC Handelsblad moet er een bijzondere foto worden gemaakt. En we treffen Lisbeth List tijdens die fotosessie. Hoor ik hoor het weer gezicht. Nee, nee nou, daar gaan we gewoon beginnen. Ja. Het is misschien het handig dat hij gewoon... Uh, het gezicht die kant op gaat zitten dan. Ik had besloten beroemd te worden toen ik 17 jaar was en met een schoolreisje uh, in Parijs was. En ik zat op een bankje bij de Tuileries en uh, het Louvre. En uh, ik keek zo om me heen en dacht ik, ik wil beroemd worden. Ik, deze grandeur van deze stad, daar wil ik ook zijn. en Ik wist nog niet wat ik wilde worden, maar ik wist wel met mijn jeugdige overmoed dat ik uh, beroemd wilde worden. Ik geef wat kleine aanwijzingen. Ja, graag. Negocieerde. Nee, daar ben ik heel blij mee. Het is mijn moeder de schuld dat ik zangeres ben geworden, want zij stuurde mij naar in Amsterdam, waar ik op de Modeacademie zat. Uh, naar nou ja, een zangeres, want ze zei: Je, je zingt zo'n mooi meisje, ga maar lessen nemen. Nou ja, dat, dat, ik deed alles wat mijn moeder zei. Dus uh, ik ben daar naartoe gegaan en mijn lerares heeft me toegestuurd gestuurd naar, naar uh, audities van radio en televisie. En, ja, en langzamerhand uh, kwam het in op dat ik best zangeres was. Ja, is, ja, ja, ja. er toch geen pauzes te worden of Het zijn zo mooi ze gewoon. Uh... Dus ik denk maar staat. ik ben blij dat ik dus geen model zijn. geworden ben. Dat wou ik vroeger als, ja, als je tiener. Je ja. Ik wou graag model, mannequin worden, maar dat is een zwaar beroep. Ja, ik, ja, mag u dus. uh, iets meer dwars op de camera gaan zitten? Uh, ja. Ja, ik hou van ja, mooie dus. mensen. Ik hou van mooie, dan hoef je niet uh, beauty te zijn, maar een mooie kop. Uh, en nogmaals, ik zie graag naar mooie mannen en vrouwen die zomer in het wild over straat lopen. Als je bijvoorbeeld in, uh, in Afrika op straat loopt, daar lopen zulke prachtige beeldhouden houden, uh, vrouwen en mannen en kindertjes. Dan denk je, oh, oh, oh, wat kan een mens toch mooi zijn? Wat kan de natuur toch iets prachtigs creëren? En dan doe je het pas. Ja, hier komt ja. het <lacht> pas. Ik wil wachten. <lacht> Mijn carrière heeft een, uh, rond uh, 1980 in het slop gezeten, omdat ik uh, uh, de grond in werd geboord door de landelijke pers, unaniem. En het uh, resultaat was dat uh, de zalen niet meer vol uh, waren. Dus het was voor mij een hele diepe dip en uh, ik had iets van ik moet ophouden met mijn... Uh, Carrière, want uh, ik kan daar niet tegen. Uh, 100 mensen, 200 mensen in plaats van 600 of 700. Tot mijn grote vreugde werd opeens via, via Frank Boeien op mijn pad gezet. En die uh, wilde een cd, een CD met mij maken, produceren en ook schrijven. En dat uh, kreeg een Edison. En toen werd ik door Bas Heijnen, de, de, de schrijver die ook schrijft voor de NRC, helemaal, helemaal letterlijk de hemel ingeschreven. En dat was voor mijn zoon uh, zegen, omdat ik dacht, nu, als het nu nog eens een keertje gebeurt, heb ik er vrede mee. Maar ik ben op dit moment en voor de rest van mijn leven gerehabiliteerd. Morgen dus de première van Lisbeth, 70 jaar in Den Haag is dat. Alle delen van het radiodagboek zijn terug te luisteren via de website lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Dat deze week werd gemaakt door Pieter Willemsen. Volgende week hebben we weer een Lisbeth in het radiodagboek, Het houdt niet op. Maar dat is dan de huidige minister van Binnenlandse Zaken, Lisbeth Spies. Die wordt dus volgende week gevolgd in het Radiodagboek. Zometeen de stelling in stand.nl. Nederland moet meer agenten opleiden in Koenders. We zijn weer benieuwd naar uw eens of oneens. Nu eerst Gert Kluuk. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Limburgse PVV-staterlid Bosman is uit de fractie gezet. Aanleiding is een uitgelekte e-mail. Waarin Bosman een staterlid van de PVDA uitmaakt voor een stuk uitgekotst halalvlees. De mail was vorig jaar zomer gestuurd en kwam onlangs naar buiten. In een verklaring zegt de PVV de uitlatingen van Bosman te betreuren. Een jaar geleden zag de partij nog geen aanleiding... om het statenlid uit de fractie te zetten. De vakbonden in Nigeria hebben de stakingsacties... voor morgen en zondag opgeschort. Opschorting is nodig omdat de vakbondsleiders... anders niet naar Abuja kunnen vliegen... voor onderhandelingen met de regering. De staking in Nigeria is een protest... tegen de afschaffing van brandstofsubsidies. In de Thaise hoofdstad Bangkok is een Libanees opgepakt... voor het voorbereiden van een terroristische aanslag...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 ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen het knooppunt Klaverpolder en de randweg Dordrecht 5 kilometer... Er zijn daar drie rijstroken dicht. verkeer kan er alleen via de vluchtzok langs. Dat heeft te maken met een aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is. De N59 Sirikzee Herdergatsplein is in beide richtingen dicht tussen Oude Tongen en Den de Bommel. Dat heeft te maken met een ernstige aanrijding. U kunt daar omrijden via de N498. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Vannacht kwamen de fractievoorzitters van de Tweede Kamer terug uit Kunduz in Afghanistan. Ze gingen met eigen ogen kijken hoe de politietrainingsmissie daar verloopt. Het debat gaat nu over de mogelijkheid om meer politieagenten op te leiden in en buiten Kunduz. Het kabinet onderzoekt dat, maar de meningen daarover zijn nogal verdeeld. Fractievoorzitter Emil Roemer bijvoorbeeld van de SP. Ik wil niet negatief zijn omdat je dat je er natuurlijk net geweest bent... Eh, dat ben ik ook niet, maar eh, het, het is niet, naar mijn zin, nog steeds niet de hulp die Afghanistan nodig heeft om echt uit de crisis te gaan komen. Vorig jaar ging de Tweede Kamer nog piepend en krakend akkoord met deze missie. Maar is er nog steeds draagvlak als er meer agenten moeten worden opgeleid? Ik ga over praten met Sibrand van Haasma Buma, fractievoorzitter van het CDA. Vannacht dus teruggekomen uit Afghanistan. Kleine oogjes, meneer Buma. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh. Uh. Kleine oogjes, is uw vraag aan mij? Ja, ja ik dacht gewoon even als, als belangstellend. Ja, uh, nou, dat vind ik heel vriendelijk dat u naar vraagt. <laughs> nou, het gaat alweer helemaal prima de volgende dag. Het was inderdaad wel een uh, inspannende reis, maar uh, het leven gaat gewoon weer door. Ja, zo is het. Uh, ik neem aan dat u gelijk weer met alle uh, actualiteiten de oren geslagen bent. Want er is nogal wat aan de hand. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Heel kort misschien. Uh, maar eerst maar eens over die stelling en de drie keuzes aan het begin. Daar nou, graag een kort antwoord op ja of nee. Hier komen ze. De Nederlandse militairen in Kunduz hebben nu te weinig te doen. Uh, ja... Als we straks naar links zijn opgeschoven... zijn we natuurlijk tegen deze missie in Koenders. Nou ja, dat is echt een onzinstelling, maar het antwoord is hoe dan ook nee. Nee. En Henk en Barbara klinkt beter dan Henk en Ingrid. Dat kan ik even niet plaatsen, dus uh, nee. Nee. Oh, u had de kan nog niet gelezen. Nou, euh, dan maar naar onze stelling. gewoon. Nederland moet meer agenten opleiden in Koendoes. De vraag aan u als luisteraar is ook: bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Euh, meneer Bumer, Nederland moet meer agenten opleiden in Koendoes. Wat zegt u dan eens of oneens? Ja, daar ben ik het mee eens. Waarom? Uh, nou het punt is dat bij de start van die missie... u zei al, dat was een uh, omstreden beslissing... heel erg voorzichtig eigenlijk uh, de regels zijn gemaakt om mensen op te leiden. En het gevolg is dat een aantal politietrainers straks... die er wel zijn en beveiligd worden... eigenlijk minder te doen hebben dan ze zouden kunnen doen. We hebben een tijd gezegd, je mag alleen maar mensen opleiden... die echt in het gebied... Kleine gebied Kunduz uh, werken. Nou, als je daar komt, dan zie je dat ook buiten dat gebied allang heel veel rust is. Maar dat juist de gewone politietaken er nog bij inschieten. En als je daar de rechtsstaat wil herstellen, moet je ook daar de mensen opleiden. En de angst die wij hadden dat die mensen zelf in gevechtsgehandelingen terecht zouden komen, die is onterecht. Dus zonder dat wij de missie vanuit Nederland vergroten, kunnen we de mensen daar. Efficiënter inzetten ja. en dat willen ze ook graag. Maar nog even hoe ze hebben, dus, want u zei dat net bij die keuzes ook. Ze hebben eigenlijk te weinig te doen, die Nederlanders die daar nu zitten. Is dat dan omdat er gewoon geen aanbod is of omdat ze gewoon al klaar zijn met het opleiden van de mensen die er zijn? Ja, ik, ik wil het even nuanceren hoor, want het was natuurlijk een, een stelling die meteen zwart-wit is. Het is niet zo dat de mensen daar te weinig te doen hebben in zijn algemeenheid. He, dat, dat, dat, gelukkig niet. Dan hadden we dat ook wel uitgebreider gehoord. Maar wat ze zeggen. Wij kunnen nog efficiënter worden ingezet. We kunnen nog meer bereiken. We maken hier verschil. Ik heb dat ook echt, echt gezien, ook van de Afghanen gehoord... dat de Nederlanders daar verschil maken. Maar omdat wij wat ze mogen doen daar heel erg beperkt hebben kunnen ze minder dan uh, mogelijk zou kunnen zijn. En ja. ik zeg dus van, we hoeven niet een grotere missie te maken of iets dergelijks. Nee, maar nu we die keuze hebben gemaakt, kunnen we hem echt nog optimaliseren. Ja. Um, was u daar eigenlijk al eerder geweest, in Kunduz, of niet? Nee, ik was niet eerder in Afghanistan geweest. Helemaal niet, ook nee. niet toen ze in Oerozgan zaten. Nee. Nee. Um, wat, wat, wat voor beeld hebt u nou gekregen van het werk dat de Nederlanders daar nu doen? Nou, ik moet er echt in alle oprechtheid ben ik zeer onder de indruk van wat de mensen daar doen. Ik, eh, buiten gewoon gemotiveerd. Uh, heel erg enthousiast bezig met het werk en met de missie. Ik, ik vond het echt heel bijzonder. Wij spraken natuurlijk ook uh, mensen van de coalitie, dus uh, Duitse militairen bijvoorbeeld en Amerikanen, die ook echt zeggen, die Nederlanders maken verschil. Het is niet de grootste bijdrage, maar die Nederlanders zijn wel in staat om in zo'n gebied echt verschil te maken. Dus dat vond ik heel mooi. En ik vond ook, en daar ben ik eigenlijk positief over dan ik van tevoren dacht dat ik zou zijn. Ik zie ook dat die Afghanen zelf het oppikken. Dat land is eigenlijk al wel verder aan het ontwikkelen waar dat kan. Hè, want het zuiden is veel moeilijker dan wij in Nederland wel eens denken. En er is natuurlijk toch altijd door de, door de berichtgeving over de oorlogssituatie... heel weinig aandacht voor het feit dat in het noorden weer met, hangen, eh, met, met, met, met uh, handen en voeten... Een samenleving moet opgebouwd mm. en dat is ook in ons belang en daar maakt echt die Nederlandse missie het verschil. Ja, de delegatie bestond uit voor- en tegenstanders hè? want ook uh, Cohen was mee van de PvdA en Roemer. Uh, Pvv was in ieder geval Wilders was niet mee, maar was de Pvv wel vertegenwoordigd eigenlijk of niet? Nee, nee, de Pvv was niet vertegenwoordigd. Het Was echt de bedoeling een, een fractievoorzittersreis voor zover dat inderdaad lukte per fractie. En om veiligheidsredenen is uh, uh. Geert Wilders niet meegegaan. Oké, okay, maar laten we zeggen Cohen en Roemer, dus de, de twee grote tegenstanders eigenlijk van deze uh, missie, uh, die waren wel mee. Gaat het? Dan ook nog een beetje in de trant van: kijk, nou jongens, uh, we doen hier wel degelijk nuttig werk. Uh, wordt er dan toch nog weer een ja, soort van onderhandeld ook daar? Nee, en ik moet eerlijk zeggen dat ik ook dat een van de sterke dingen vind van deze reis. We zijn echt als één delegatie gegaan. We hebben ook gezorgd dat we bijvoorbeeld bij de gesprekken vaak uh, de, de vragen die we stelden wisten zo ongeveer van elkaar. Wie stelt welke vraag? Zodat we echt, ik ben ik echt van overtuigd dat het maximale rendement met z'n allen uit die reis hebben gehaald. En ook de antwoorden konden krijgen uh, die, we wilden, die, we, die we wilden krijgen. Dus ik vind dat we de maximale informatie hebben meegenomen die we uit die reis hadden kunnen ja. halen. En dat vind ik heel waardevol. Nou, nou hebben we vanochtend, we, we, we gingen dit onderwerp bedenken. En uh, dan, dan, dan kom je uiteindelijk tot een soort stelling. Hè? En die leggen we natuurlijk voor aan, aan de gasten. We hebben nog meer politie ook rondgebeld. En dan viel op een gegeven moment het woord uitbreiding. En het viel me op dat van links naar rechts, van, van onder naar boven. Iedereen zei nee, nee, uitbreiding, dat woord moet er zeker niet in. Want dat is het namelijk niet. Ja, dat is heel terecht dat u dat zegt. Omdat het beeld, ook overigens bij de stelling nu. Hè, we moeten meer politieagenten opleiden. Dan is het beeld al heel gauw van we gaan meer Nederlanders daarnaartoe sturen. Maar wat u terecht aan het begin al zei... het gaat er meer om uh, niet, zo, nou niet zozeer ze hebben te weinig te doen... maar ze kunnen en ze willen ook efficiënter worden ingezet... en ook meer mensen in de uren die ze hebben kunnen opleiden. Ja. Omdat we gewoon meer bereik hebben. En, en nogmaals, de, het verschil wat daar wordt gemaakt zagen we echt, en ik mag wel een voorbeeld noemen... Wat, een, wat echt een heel groot probleem daar is... is de manier waarop vrouwen worden behandeld. Twee dingen vielen me op. Eén... Alle mensen zeiden dat ze dat probleem zagen. Ook de mannen, ook de politiemannen en de rechters. Die ook zelf zeiden, we willen vrouwen hier opleiden. Maar wat we ook hoorden, is dat me, veel meer dan in het verleden... vrouwen aangifte gaan doen tegen mishandeling. Oh. En wat je dus ziet, is dat een, een echt enorme drama in zo'n samenleving... van geweld tegen nou, zeggen we de helft van de bevolking, tegen vrouwen. Dat dat nu wordt begrepen dat het niet kan. Dat men er eigenlijk ook van af wil. En dat je dankzij het opleiden van agenten ziet dat dat ook gebeurt. Ja, ook vrouwelijke agenten trouwens werden opgeleid daar. Ook vrouwelijke agenten worden opgeleid. En en waar, wat is nou dat Nederlandse belang? Dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Er zijn er een heleboel. Maar vergeet niet dat uh, in het verleden jaarlijks meer dan 10.000 mensen... vanuit Afghanistan naar Nederland kwamen om asiel aan te vragen. Omdat ze zich onveilig voelden en onveilig waren in Afghanistan. Uh, als je dat kan ombuigen, en dat gebeurt hè, dat gebeurt al de afgelopen jaren met die missie... en de mensen kunt laten zien dat je je eigen samenleving veilig kan maken... dan heb je enorm veel winst, ook voor Nederland... Mm. en ook de uitstraling naar de landen in de regio. Maar dat is iets wat u de gedoogpaten niet kunt uitleggen, kennelijk. Want die uh, zijn tegen deze missie. Ja, dat, dat vind ik ook heel jammer. Nou was hij dus niet mee, maar uh, Emiel Roemer en Job Cohen waren wel mee. Zij hebben dezelfde informatie gekregen uh, als ik heb gekregen. En ik moet zeggen dat het wat mij betreft ook wel uh, een verwachting bij mij was mm. dat zij ook zouden zeggen nu die missie er eenmaal is, vinden we dat die zo optimaal mogelijk moet werken. Ja, um, nog even naar wat nu de wens is. Want het, is het, zo, het kabinet onderzoekt dat dan uh, formeel. Ja. Hè, van wat kunnen we toch meer gaan doen dan, uh, dan nu het geval is. Um, maar dan wordt er gekeken bijvoorbeeld naar de grenspolitie daar. Maar dat is een, een club die militair georganiseerd is. En dit is nou juist een civiele missie. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld mevrouw Sap van GroenLinks uiteindelijk zei. Ik zet hier mijn handtekening ook onder. Ja, ja nou, dat is een terecht punt. En daar vind ik zelf ook voor mij dat een heel groot verschil zit tussen maandagochtend toen ik wegvloog. En uh, donderdagavond of donderdag nacht toen ik terugkwam. Want daar hebben we uitgebreid kunnen spreken over wat die grenspolitie is en wat hij doet. En um, een van de kerndingen in Afghanistan is dat het noorden niet het zuiden en niet het oosten is. En aan de oostgrens is een heel ander soort grenspolitie aan de slag, die dus inderdaad voortdurend met invallen zit van de Taliban. Dus dat is een, een meer een, een taak uh, die op het leger lijkt. Maar in het noorden waar wij waren, wat is daar het grote probleem? Smokkel. Gewoon drugsmokkel. Mm -hmm. En wat die mensen aan de grens moeten leren, is hoe je op een normale manier een auto aanhoudt. Hele echt basale dingen die ze niet kunnen. En omdat ze dat niet kunnen gaan ze te, onmijper, te snel het geweer gebruiken in plaats van vragen naar die identiteitspapieren. En um, hoe, hoe elementair dat is... Kijk, wij praten in Nederland over mensenrechten. Nou, wij hadden ook iemand die vertelde van ja, we kunnen natuurlijk alle mensenrechten uit hun hoofd gaan leren. Maar dat is ingewikkeld. Maar als je vertelt je mag niet iemand slaan, snappen ze het allemaal. En dat soort dingen, daar gaat het om. Het gaat erom dat je de basale waarden van een politieman bijbrengt ja. en dan is die grenspolitie ook voor de veiligheid in Kunduz... Heel erg belangrijk. Ja. Maar de vraag is nu even, want het is nu een civiele missie... en Joël wind van de ChristenUnie heeft ook gezegd... ik vind ook dat het dat moet blijven, ja. uh, civiel. En als je dus die grenspolitie erbij gaat halen en die gaat trainen... Dan wordt het dan toch niet uh, civiele, schuine streep, militaire missie. Nou, dus na, na deze dagen kunnen wij echt allemaal zeggen... dat is niet het geval. Het is eigenlijk een beetje zoals onze marechaussee. Dat zijn wel militairen. De, de, de vergelijking is niet heel, gaat hier helemaal op, maar het zijn militairen. Maar het enige wat zij aan de grens doen... is paspoorten controleren, de veiligheid garanderen... Stel Stel dat er een indringer uit het buitenland komt. Dan zetten wij de marechaussee niet in, maar de rest van het leger. Mm. En in het noorden nogmaals heb je heel simpel een groot probleem. Daar gaan de drugs uit Afghanistan uit en de smokkelwaar komt binnen. Dat heeft een heel groot gevolg voor het werk van die politiemannen in Kunduz die wij opleiden. En omdat we de grens niet goed beveiligen daar, kunnen we de mannen in Kunduz, en vrouwen in Kunduz wel opleiden. Maar doen we eigenlijk de helft van het werk. Ja. En het is, je moet het dus omdraaien. Dan kan het toch niet zo zijn dat we in Nederland in ons hoofd prenten... Dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat ze een vechtmissie uitvoeren. En dat we ze daarom niet trainen wel het andersom is. Zij voeren geen vechtmissie uit, daar willen we ook niet aan bijdragen, maar ze brengen wel een rechtsstaat daar tot stand. Ja. En dat is echt ook in ons belang. Uh, Voor de Wind en trouwens ook Jolanda Sap hebben gezegd, van: behalve dat uh, moeten we ook kijken naar de justitiële keten, die moet worden versterkt. Uh, bent, bent u daarmee daarmee eens? Ja, ja ik, ben, ik ben zelf natuurlijk ook jurist, dus ik ben daar ook altijd heel erg in geïnteresseerd in, als je politieagenten opleidt, dan wat gebeurt er vervolgens met het onderzoek wat die politieman heeft gedaan? En uh, je zag inderdaad dat uh, de rest van de keten, zoals het in Nederland zo mooi is georganiseerd, eigenlijk dat tempo niet bij kan benen. Nou is dat niet zoiets heel groots, want wij doen daar al wel projecten. We hebben ook in, in uh, um, uh, Kabul gesproken met een Nederlandse justitieman... die daar mensen opleidt. Maar als ik inderdaad zeggen, ook bij die opdracht die daar zit... zit ook van laat aansluiten dat een officier van justitie... op een normale manier een zaak voor de rechter kan brengen... dan doe je met heel weinig middelen een enorme stap extra. Namelijk dat vanaf het begin dat iemand zegt... er is hier geweld... er uiteindelijk ook iemand bestraft wordt die het is. En dat, dat, dat gaat allemaal bijdragen aan het gevoel van een rechtsstaat daar. Ja. We gaan zo meteen aan de hand van de stelling... ook met onze luisteraars praten. toch nog even één ding, want u bent even een paar dagen weg geweest... en intussen gebeurde er hier van alles in Nederland. Uh, daar hint ik net in die, in die keuzes ook even een beetje op... En ik weet niet of u nou uh, speelde alsof u niet wist waar het over ging. Of uh, nou u wist het misschien echt niet. Dat kan niet. Uh, dat kan natuurlijk. Uh, de toestand rond Henk Bleker, de toestand rond de Koningin. Uh, en, en de toestand binnen het CDA. Dreigt uh, zelfs een afsplitsing, stond er in een van de kranten. Hoe, uh, hoe hebt u dat allemaal meegekregen? Nou, dat was op, op zichzelf moet ik zeggen dat de, de verbindingen... ook dat vind ik wel heel bijzonder. De verbindingen vanuit de plekken waar we waren met Nederland... heel erg goed waren. Uh, of ik met Groningen bel of met uh, Kunduz, dat maakt qua uh, beschikbaarheid niet uit. Ik denk dat ik het later wel in de telefoonrekening terug zal zien. Maar op zichzelf is die verbinding heel goed. Het is ook wel zo dat wij een, een bezoek hebben gebracht... waar wij s ochtends om zes uur naast ons bed stonden. Dus s'avonds om elf uur ingingen en tussen die tijd... Van het ene gesprek naar het andere gingen. Ja. En ook, ook echt 100%, allemaal trouwens hoor, daarbij betrokken waren. Bijna maar, niemand maar, heeft afgehaakt. Dus ik ben inderdaad, dat even, want ik snap die vraag wel. Nee, maar toen u terugkwam, dacht u niet van, nou, ah, ik was blij dat ik even een paar dagen weg was? Nee, helemaal niet. Nee, en als ik, de eerlijkheid gebied te zeggen, als ik even een paar dagen weg ga dan kies ik niet Koenhoes uit. Dus, uh, dat, dat, nee, er zijn grenzen. Nee, het is wel zo, dat, dat, dat erken ik, dat ik even nu, bijvoorbeeld vandaag... weer even precies op het netvlies wil hebben... wat heeft er in alle kranten gestaan en wat is de afgelopen dagen gebeurd. Want ik heb daar inderdaad geen kranten gelezen... en uh, wel wat berichten gekregen. Mag, mag ik u nog één ding daarover voorleggen? een, beetje, een gaan, beetje half gedaan. We gaan het niet over bleker hebben en ook niet over het CDA... want dat komt allemaal heus nog Ga, wel. Ik wees niet bang, daar, daar komen we allemaal nog op terug. Ja, zeker. Maar één ding nog wel, want rond de, de koningin u nu zegt... ik heb dat allemaal meegemaakt gekregen, uh, bijvoorbeeld Cohen heeft daarover gezegd, ik vind dat Rutte eerder had moeten reageren op, op de uitspraken van uh, in dit geval Wilders over dat moskeebezoek in Abu Dhabi, wat vindt u? Nou, dat weet ik, dan kom ik al bijna in het punt... dat ik inderdaad wat de afgelopen dagen allemaal in het nieuws is geweest... nog niet helemaal voldoende heb bekeken om daarop te antwoorden. Ik vind het eerlijk gezegd van Cohen wel wat makkelijk... om meteen uh, te zeggen de premier reageerde te weinig. Want hij heeft net zoveel informatie als ik van de afgelopen dagen. Mm. Dus Cohen heeft ook een deel meegekregen een deel niet. Voor mij gaat het meer om gewoon het begin van, van deze discussie. De koningin is in Abu Dhabi in een moskee geweest. En zoals je bij een Joodse synagoge een keppeltje op doet, bedek je in een moskee je hoofd. En dat is een kwestie van respect voor andermans geloof. En natuurlijk doet de koningin dat, het staatshoofd van Nederland. En de reactie daarop van Geert Wilders vond ik enerzijds voorspelbaar... maar aan de andere kant vond ik het volstrekt overbodig en uh, ook, ook, ook echt zinloos. Ja, maar de koningin dit is... moet, dit, moet dit ook blijven doen. Ja, maar het is nog verder gegaan, want de koningin heeft er ook iets over gezegd. Uh, met name over het dragen van die hoofddoek. Uh, zegt, uh, heeft daar uitspraken over gedaan? Ja. Ja, dat, dat, eerlijk gezegd, ik, ik, ik vind dat te makkelijk om dat te relateren... aan al of niet te vroeg uh, spreken door de premier of niet. Ik vind namelijk wel dat um, die, die, he, die interviews die de koningin doet bij staatsbezoeken... daarin worden altijd wel dit soort vragen gesteld. En feit vind ik, zonder meer, dat als je respect hebt voor andermans geloof, volgens mij heeft de koningin ook niks anders gezegd dan dat... dan kleed je je naar de normen in die moskee. En anders dan moet je ook een, een niet in zo'n moskee gaan... maar dan moet je je überhaupt vragen of je op staatsbezoek moet gaan... Nou, nou, dat vind ik dus echt heel raar. Zoals het in andere uh, gebedshuizen misschien weer... Uh, hey, nou. een, een jurk tot onder de knieën, een rok tot onder de knieën... zoals in, als in veel katholieke kerken... ga je ook niet met een korte rok naar binnen. Ja. Uh, nou ja, goed. Het ging ook even over de vraag of, of want de koningin maakt deel uit van de regering... of zij niet uh, dan uh, voor haar beurt had gesproken. Maar goed, u gaat dat allemaal nog eens even nalezen. Ja, want en weet, ja, weet en dat... uh, precies, want ik vind toch echt dat de kern daar is ja. de start... Dat, ja. dat we echt als Nederland moeten beseffen... dat ja. wanneer wij uh, naar het buitenland gaan... ook niet alleen de koningin, maar iedereen. En je maakt de keuze om naar een moskee te gaan. En daar gelden voorschriften ten aanzien van de kleding. Dan ga je of niet naar binnen, of je gaat wel naar binnen. En dan met respect voor dat geloof. We gaan uh, praten over de stelling. Want dat was de aanleiding voor uh, dat we u hebben uitgenodigd. Nederland moet meer agenten opleiden in uh, kudus. Uh, ruim 1200 mensen nu gestemd. 23% is het eens, 77% is het oneens. <middels> stand.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Thijssen. Moet je eens luisteren, ik ben altijd dat tegen die missie geweest. En als ik dan hoor dat ze daar eigenlijk niks te doen hebben... dan is ten eerste al weggegooid geld. En als ze dan mee naar de grenzen gaan, dan wordt dat gewoon gevochten. Ik vind, we hebben in ons eigen land genoeg te doen... waar de mensen eigenlijk amper nog te eten hebben... en daar zoveel geld naartoe brengen. Ik vind het een grote schande. En ik ben het compleet eens met Cohen dat het een waardeloze missie is. Dan doen ze daar een beetje, klein beetje goed werk. Dank u wel. Stop. NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag Van der Heuvel. Dag meneer Van Heuvel. Eh, ik ben het dus niet eens met de stelling. Het heeft natuurlijk helemaal geen zin om die mensen daar op te leiden. Zodra dus, want het, het is gewoon de heren en dames politici in Nederland. buitelen over elkaar heen. Hoe kunnen we het geld zo makkelijk mogelijk over de balks maken? U hebt net de vraag van meneer Buma gehoord. Hè? Die zegt, ik heb daar nu met eigen ogen gekeken. en ik ja, zie dat daar een goed werk wordt geleverd. Ja. waar wij uiteindelijk in Nederland ja. ook voordeel van hebben, want die mensen vluchten niet naar Nederland. Nee, maar het resultaat is, het is een Corillia-oorlog. En een Corillia-oorlog kun je niet winnen. Zodra het militaire gezag van Amerika, Duitsland, alle landen die er zitten... dus verdwenen is, neemt de Taliban het weer over... Oh. en ze gaan op de oude, corrupte bende verder. U hebt er weinig verduurzien. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Harry Wesseling, CDA-lid Nijmegen. Eén, lang leven de liefde. Felicitatie voor Henk en Barbara met hun nieuwe liefde. <laughs> Twee... Uh, Gratis slogan voor meneer Buma, van Arisma Buma. En de groeten, alstublieft. Verbroedering of vernoedering wordt het in 2012 voor het CDA. We hebben een verzoeningscommissie nodig maar, als ze me maar, nodig hebben, Benniger. Maar meneer Westling, de stelling ging niet over het CDA. Ja, nee, dat weet ik wel. Maar ik voorspel u dat de toekomst mij gelijk gaat geven. En in die zin ben ik het helemaal niet helaas met meneer Buma eens, met Siebrand eens. Um, het heeft allemaal geen enkel nut. Ze hebben daar een corrupt regime. Je hebt daar een zeer verdeeld land met allerlei krijgsheren, groeperingen enzovoort. En als wij daar, de westerse troepen enzovoort, als wij daar met z'n allen weg zijn... dan valt dat land gewoon terug in traditionele gebruiken en, en, en waarden en tradities. We hebben een honderden kilometers lang onherbergzaam, bergachtig grensgebied... met ja. Pakistan, vandaar de guerrilla enzovoort. enzovoort. Het, heeft, het, het is vergeefs vergoten bloed en het is heel erg dat ik dat moet zeggen uh, okay. maar ik geloof er helemaal niet in Dank u wel. stand.nl goedemiddag Ja, heel goedemiddag ja meneer buma u spreekt met het ex-cda' en zoals ik de heer buma nu gehoord heb nou blijven we ex-cda's -ex want al die miljarden uitgooien terwijl in nederland de politieorganisatie niet eens de werk aan kan moeten ze bezuinigen plus de andere miljarden en de dames en heren van het parlement die ze komen na drie weken kerstvakantie terug terwijl de gewone werk mensen hier in Nederland, één ja. vrije dag aan de maandag, hè? Ja, is ook een ander onderwerp, maar goed. ja, ja, ja maar ik bedoel, de miljarden wordt zo verkeerd besteed, dus dan ja. blijven we echt ja. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jurgen met uh, Harry Kust je. Harry. Uh, ten eerste uh, denk, ben ik het ook niet eens met de stelling, ik denk dat het, uh, dat het weggegooid geld is, ik hoop het niet. Ik hoop dat ze daar uh, wat bereiken en hun hebben het nu met eigen ogen gezien. Dat ze inderdaad uh, wat bereiken. Nou, uh, vind ik fijn om te horen. Ten tweede, respect voor onze koningin. Oh, ja. Ja, die weet, die weet als ze in dat land komt wel hoe het hoort. Laten die mensen die daar wegkomen daar wat van leren. En zich ook aanpassen, net als onze koningin. Als ze in oh. ons land komen, zich ook aanpassen. Oké, okay, duidelijk, maar daar ging het niet over vandaag. Uh, Stom.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, want tot nu is het eind over. Ik ben het oneens met de stelling. Ik vind dat je dit als kabinet niet kan verkopen ten opzichte van je burgers. Uh, er zijn dan zoveel mensen. Van, van, van, van je burgers, zei je? Ja, van ja, okay, de, ik verstond de er kiezers. Uh, ja. Er zijn zoveel mensen ontslagen, we maken een zware tijd mee en dan gaan we gewoon weer geld uitgeven en mensen opleiden in een ander land. Van plaats waar die mensen dan terughelpt en mensen die hier werkloos zijn opleiden voor iets. Maar volgens mij moet je toch allebei doen, juist. Nou, ik vind eerst dat je, als je in je eigen land, we moeten allemaal bezuinigen, wordt alle duurder. Zorg eerst dat je in je eigen land, dat, je, dat de mensen weer goed kunnen leven. En ga dan andere mensen helpen. Duidelijk, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag, u bent de laatste. Ja, goeiedag. Volstrekt oneens met de stelling. En ik snap best dat van eerst Van Hasma Buma en mevrouw Sabraas enthousiast zijn. Want ze hebben er zelf voor gekozen. Maar het is natuurlijk een illusie om te denken dat je... Een, een uh, agenda daar uh, in, in een paar dagen tot uh, nou de westerse uh, standaard op kunt leiden. Uh, belachelijk gewoon. Ja, okay. En ik snap bovendien, ik snap bovendien helemaal niet. Ik snap bovendien helemaal niet wat roemers en... Cohen dat te zoeken hebben. Nou ja, misschien kijken of ze gelijk hadden of niet. Uh, dat, dat denk ik daarom ga je met zo'n. Nou, als je verklaard tegenstander bent, heb je daar niks te zoeken. Nee, Duidelijk. Nee. Goed, dank u wel uh, voor het bellen. En dat zeggen we tegen iedereen wie de moeite heeft genomen om deze week te bellen. Sibrand Haasma van Buuma, uh, van Haasma Buuma moet ik zeggen heeft meegeluisterd. Fractievoorzitter van het CDA. Um, ja, dat zeggen mensen dan. Hè? Besteed dat geld gewoon hier in Nederland, want we hebben het hier ook zwaar genoeg. Ja. Nou ja vergeet niet dat. Uh, toen er in het voorjaar, uh, of in, in, in het najaar moest worden gepraat over bezuinigingen... en we praten over uh, ontwikkelingssamenwerking en defensie, hè, waar we hier het over hebben... dan zijn daar de grootste bezuinigingen geweest, op, op, op wat dan ook. Mm. Uh, beide is een, wordt een miljard euro minder aan besteed. Dat moeten mensen dus niet vergeten. Het is helemaal niet zo dat dit daar buiten blijft. Het is wel zo dat als je een bijdrage wil leveren aan een wereld die veiliger is... Dan moet je dat geld besteden op de meest efficiënte manier. En dat is dit: dat is niet het uh, geld pompen in een land waar we helemaal niet weten wat ermee gebeurt. Dan is dat zelf zorgen dat het op een goede manier besteed ja. wordt. Dat is één, twee. Nog even de stelling: het is dus niet zo dat we nu voor de keuze staan: meer geld uitgeven voor een grotere missie. Er gaan niet meer dan 545 mensen, die blijven daar gewoon precies. Die moeten het gaan doen. We hebben die keuze gemaakt, alleen met die middelen kunnen we veel meer bereiken. En als je zo'n klein stapje kan nemen en zo'n groot doel kan bereiken dan zou ik het heel onverstandig vinden om dat niet te doen. En u hoort ook het sentiment, zelfs van uw partijgenoot Wesseling... die zegt van ja, allemaal leuk en aardig... en ik vind het een prachtig verhaal, maar het is een corrupt land... en als we daar straks weg zijn in 2014... dan valt het weer gewoon terug naar waar het ooit was... en neemt de Taliban het over en is het allemaal voor niks geweest. Zeker, uh, maar Harry Wesseling kent ook uh, de beginselen van het CDA... en die kent ook de grondslag van ons verkiezingsprogramma... en die is juist dat je internationaal ook solidair bent... en dat we juist wel over grenzen heen kijken. Dus ik ben er echt van overtuigd dat dit de manier is... meer dan nog. Nogmaals geld over de schutting gooien naar een, een land dat een, een begroting heeft die negatief is. Hier maak je echt verschil. En waarom ben ik daar meer van overtuigd geraakt door de afgelopen dagen. Doordat toch, als je daar bent, je veel beter kan zien wat er gebeurt. Dus heel veel van de stellingen die mensen betrekken... die ik heel goed begrijp, maar bijvoorbeeld ook... het is een zinloze guerrillaoorlog. Ja, In dat, dat noorden is veel verder dan een guerrillaoorlog. Dat is één. En twee, iedereen beseft dat je op een gegeven moment moet praten. En één van de onderdelen van de missie van de NAVO nu... is dat er inderdaad banden worden gelegd om met gesprekken dat land verder te helpen ja. en niet met vechten. Ja. Dus het is wel, er wordt daar een enorm verschil gemaakt. En het, het, wat ik zie, is dat Nederland bijdraagt aan een, aan een echt een stabielere situatie daar... Ja. die voor ons van belang is. Hartelijk dank dat u mee wilde doen aan deze Stand.nl. Sybrand van Haasma, Buma, fractievoorzitter van het CDA. U gaat nu al die kranten lezen en al die rubrieken terugkijken... waar er over gesproken werd over het CDA, over de koningin... en over een liefdesrelatie. Tussen een journalist en een staatssecretaris. Uh, hartelijk dank. Uh, kijk nog even naar onze site. Nederland moet meer agentenopleiding Kunduz. Bijna 1400 mensen gestemd. 23% eens, 77% oneens. We gaan snel schakelen met Amsterdam. Rembrandt Plein, vanuit de kroon daar. Zometeen vrijdagmiddag live met Jan Mom. Jan, wat zit erin vandaag? Diederik Samsom is onderweg om te praten over zijn missie... om zowel het milieu als de Partij van de Arbeid te redden. Maarten Segers, journalist, gaat praten over de aanslag in Syrië. Sabrina Stok is gastrecensent. Moeten alle 65-plus kortingen afgeschaft worden? Een debat. En natuurlijk Frits Barend, een nieuwe rubriek van Bert Brussen. Satire en live muziek van Emmet Tinley. Zometeen na tweeën, dus dit is de dag. Sorry, neem ik het dat is normaal gesproken. Het heet vrijdagmiddag live natuurlijk. Jan Mom is er, na tweeën. Ik wens u een prettige vrijdag verder, een prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV Nederland is een goede doelenland. We zijn er dol op. Waar bemoei je je mee? Waarom vraag jij wat we met dat geld hebben gedaan? Je hebt dat geld gegeven en klaar. Wie controleert eigenlijk de goede doelen? En als een goed doel dan genees wil vertellen wat ze ermee hebben gedaan... terwijl dat ook nog de afspraak was. En waarom is die controle belangrijk? Het grootste gevaar is dat het gebrek aan transparantie... de kans op misbruik uiteindelijk vernuikend is... ook voor de rest van de sector. Argos, morgen, van kwart over twaalf tot één. Er is niets wat goede doelen controleert. Radio 1.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 Vanavond in de Ombudsman. Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij het zoeken van werk. Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. En de arbeidsinspectie ontdekt onze geheime stageplek. De Ombudsman. Vanavond om tien voor negen bij de VARA op Nederland 2. Spaarloon wordt SpaarOnline. Open nu de SpaarOnline-rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.